Joop Gal, aan de andere kant. Uh, deze keer in Veendam. Toch, toch wel weer vertrouwd eigenlijk, hè? Jazeker. Ik heb hier uh, heel wat jaren vertoefd. Niet alleen als trainer, maar ook als speler. Uh, inmiddels heb je je plekje wel gevonden, denk ik, bij, bij Emmen. Want je hebt bijgetekend. Uh, wat was dit voor wedstrijd voor jou? Ah, met twee gezichten. Dus ook een déjà vu van onze thuiswedstrijd. Die waren wij de eerste helft niet thuis en de tweede helft wel. En wonnen we op basis daarvan met 3-1. Uh, vandaag was een identieke wedstrijd, maar dan de rollen omgedraaid. En nu had Veenam wel met 2 of 3-1 kunnen winnen. Alhoewel zij die trekken niet hebben overgehaald, wij in de omschakeling nog wel de genadeschot hadden kunnen geven. Maar daar waren gewoon niet, niet scherp genoeg voor vandaag en heel slordig. Wat voor opdracht had je je team het veld ingestuurd vandaag? Nou, in ieder geval van dat ik uh, vanaf Akiet een heel uh, strijdbaar en vel Veenam zou verwachten. Dat was uh, niet een vragen. Ik vond het uh, verrassend hoe timide Veenam speelde. Uh, heel compact ingezakt en uh, lieten ons gewoon uh, het spel maken. Ja, en uh, uiteindelijk vond ik dat wel prima. Want, uh, ik vind nog steeds dat wij stappen moeten maken op de mentale weerbaarheid. En uh, zo werden we dan niet op de proef gesteld. Nou, en daarentegen heb ik in de rust gezegd, na de 1-0 voorsprong, hè, vrije boven Mamendorf, die de schitterend ging. dat er een, uh, een Haags kwartiertje bestaat, maar ook een Veendams driekwartier. En die gaat nu los. En dat hebben ze geweten, want ze waren niet thuis. Dus uh, dat examen die we, de testen die we hebben gedaan in de, in de winterstop, moesten ze nu een examen van afleggen. En dat is... Uh, Onvoldoende. Word je dan ook kwaad na afloop van zo'n wedstrijd? Want ja, je hebt wel een punt, maar je hebt er eigenlijk niks aan. Nee, want wij zijn kampioen in gelijke spelen, dus dat levert je niks op. Wij zijn de ploeg met de meeste gelijke spelen in de Super League. Dus uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat, is, dat is niks. Vlees nog vis noemen ze dat? Dat, dat. dat is vlees nog vis. En... Op basis van vandaag uh, hadden we er te veel gehad voor een overwinning, maar wij hadden in, uh, in de afgelopen, voor de winterstop, 7 8 wedstrijden. Uh, moet je gewoon winnen, want onze rendement is veel te laag. Ik denk ook als je de statistieken erop nahoudt, heb uh, ik het niet over deze wedstrijd, maar uh, over de afgelopen wedstrijden. Dat wij de meeste kansen creëren van de Jubilee League zo'n beetje. Alleen uh, het vizier gewoon niet op scherp hebben. Nou, Er is dus nog genoeg om voor te hopen dit seizoen. Jazeker. We geven hem nooit op. Dus, uh, je weet hoe ik ben. Ik ben heel erg strijdbaar. Okay,